Het weer wisselend bewolkt met lichte tot matige vorst, plaatselijk kan het glad zijn. Vanochtend bewolkt, later meer zon, de middagtemperatuur rond min 2 graden en een stevige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt geflitst op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens en de A27 tussen Utrecht en Gorkum. Tot zover de verkeersziening.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 Those weak and sunken lights, fire.